Dit is Mautschuurs met het NRW-journaal. In Duitsland ligt de sociaaldemocratische SPD... voor het eerst in tien jaar voor op regeringspartij CDU... in de opiniepeiling van de Duitse krant Bild am Zontaak. Over zeven maanden zijn er in Duitsland verkiezingen. En tot nu toe werd gedacht dat Merkel en de CDU die met gemak zouden winnen. De recordstijging van de SPD wordt toegeschreven... aan de benoeming van Martin Schulz als lijsttrekker van de partij... De laatste keer dat de SPD de verkiezingen won was in 2002... onder Gerhard Schröder. Bij een bomaanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu... zijn zeker 34 doden en 50 gewonden gevallen. De explosie was op een drukke markt. Daar ging een autobom af. Het dodental loopt waarschijnlijk op... omdat veel gewonden er slecht aan toe zouden zijn. Wie achter de aanslag zit, is niet bekend. In Somalië is terreurorganisatie Al-Shabaab actief... De overname van Unilever is van de baan. Het Amerikaanse Kraft Heinz bood vrijdag nog 143 miljard dollar... maar het Brits-Nederlandse voedingsmiddelenbedrijf wees het bot meteen af. Een vriendschappelijke overname was het doel van de ketchupfabrikant... maar de plannen zijn voortijdig uitgelekt. Er was bij de fabrikant van Unox rookworsten en cornetto ijsjes direct weerstand tegen de Amerikaanse overname... De waterproblemen in Gelderland zijn zo goed als opgelost. Bijna iedereen heeft weer water. Zo'n 30.000 huishoudens in Doesburg, Rijnwaarden, Zevenaar en Reden... zaten de hele dag zonder. Oorzaak was een lek in een leiding. Waterbedrijf Vitens heeft inmiddels een omleiding aangelegd. Wel is de druk laag en kan het water soms bruin zijn. Bij mensen waar nog niks uit de kraan komt, wordt water uitgedeeld. Het weer overwegend droog, maar vannacht in het westen opnieuw regen bij minimaal van een graad of vijf. Morgen is het bewolkt met nu en dan een bui. In de middag opklaringen bij maximaal van zo'n 10 graden. En dit was. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Terug, Welkom terug bij Piesel Radio Show 1216 hier op CFM Zandvoort. We gaan uh, nog een uur luisteren naar age Muziek. En de eerste is weer een gloednieuwe. John Seri heet de beste man. En die uh, is helemaal van de science fiction. Dat zie je ook aan de albumcover. Een ruimteschip en daaronder een mannetje en wat bergen. En uh, toch wel heel mooi gedaan. De Sentinel heet deze uh, album. En uh, de eerste track heet... Ook zo. Nou, dat is boven. Comfort label New World. Um, dus wil je meer informatie, dan kan dat via de website peacefulradio.info. Ga er maar eens lekker voor zitten. Tot uh, deze late, lange avond.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 Levanta si quieres ir a la aceituna temprano a darle los buenos días al airecito solano Levanta si quieres y Los de la varita, sí. Los de la varita. Tu Roma we got the mushroom sauce with garlic bread also we have a spaghetti spanish mushroom sauce with garlic bread also we have a spaghetti ham sauce with garlic bread also we have a spaghetti meat sauce with garlic bread, with garlic bread. <laughs> <laughs> <laughs> and any anyway, more also we have a macaroni macaroni italian sauce with garlic bread also but if you want lasoni lasoni meat test tomato mushroom sauce with salad and the garlic bread Namaste. <laughs> <laughs> <laughs> Namaste. Good afternoon. Good evening. Good morning. How are you today? Listening to Peaceful Radio. Please visit my website wwwanelia